Notuloven met het NOS Journaal. De politie gaat komende week lang scholen om voorlichting te geven over nepwapens. Kinderen worden opgeroepen om speelgoedwapens niet mee naar buiten te nemen. Dat kan namelijk gevaarlijke situaties opleveren omdat sommige neppistolen niet van echt te onderscheiden zijn. De campagne richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 en de eerste twee klassen van de middelbare school. Het noodweer heeft gisteravond en vannacht op een aantal plekken geleid tot overlast. In Zeewolde sloeg de bliksem in een woning... en bij de brandweer kwamen veel meldingen binnen van wateroverlast en omgewaaide bomen. In Venlo is het zomerparkfeest ontruimd vanwege naderende onweers en hagelbuien. 15.000 bezoekers moesten het terrein voortijdig verlaten. Een aantal andere evenementen, zoals een bloemencorso in Vollenhoven... en een gondelvaart in Giethoorn, zijn afgelast vanwege het slechte weer. De Boliviaanse autoriteiten hebben drie leiders van de Mijnwerkersbond opgepakt voor de dood van de onderminister van Binnenlandse Zaken. Het zijn de voorzitter van de bond en twee naaste medewerkers. De onderminister werd eerder deze doorstakende mijnwerkers ontvoerd en doodgeslagen. De regering houdt de vakbondstop medeverantwoordelijk. Daarnaast zijn in het onderzoek naar de moord 40 mijnwerkers opgepakt. Ruimtesonde Juno vannacht op slechts 4200 kilometer afstand van het wolkendek van Jupiter langsgevlogen. Het is voor het eerst dat een ruimtevaartuig zo dicht bij de planeet in de buurt is gekomen. Onderzoekers doen via de zonde onderzoek naar de planeet. Het kan nog dagen duren voor de eerste data beschikbaar zijn. En dan nog het weer. Vandaag vooral in het oosten zonnig bij temperaturen rond 30 graden. In het westen is het vanochtend bewolkt met enkele buien. De buien, mogelijk met onweer, trekken later vandaag naar het oosten. In het westen breekt dan de zon door en wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 En de las die que aún no llegan yo die hier de de mis hijos y los hijos de tus hijos hier zijn, en de ouders en de ouders die hier zijn, en de ouders die hier zijn, en de ouders die hier zijn, en de ouders die de ouders en de ouders die hier zijn, en de de vida para darte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 een hoofdletter zetje van zon, zee, zandvoort en zomerits. Like the legend of the phoenix, huh. all ends with beginnings.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 Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada, dime Sofía.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 Yo soy yo, yo soy yo. Qué vas conmigo, rompiamos con el lloras casi un río, Tal vez te da...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 Moving so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop.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 Llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo de la lanzavana, porque muy despreciado, por eso no te perdón de llorar, ese amor llega así esta manera, no tiene la culpa, amor de compraventa amor del de pasado, vende, vende. Ven, ven, ven.